Stubinitsky met het NOS-journaal. Na de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie de relatie met Cuba verbeteren. De hoogvertegenwoordiger van de EU, Mogherini, bezoekt het communistische land over anderhalve week. Ze zal met de minister van Buitenlandse Zaken praten over samenwerking en de ontwikkelingen in Cuba. Mogherini's voorganger Ashton pleitte vorig jaar ook voor het aanhalen van de banden met Cuba, maar bezocht het land niet. Het vogelgriepvirus dat is gevonden in Barneveld heeft zich niet verder verspreid. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit zijn 17 bedrijven in de omgeving niet besmet. Donderdag werd de milde variant van vogelgriep aangetroffen op een pluimveebedrijf in Barneveld. Alle 30.000 kippen op dat bedrijf zijn geruimd. In Servië zijn zeven doden gevallen bij een ongeluk met een militaire helikopter. Die voerde een reddingsactie uit voor een ernstig zieke baby. De slachtoffers zijn de baby, vier militairen en twee artsen. De helikopter stortte in Belgrado neer in dichte mist. Vermoedelijk wilden de piloten een noodlanding maken omdat ze te weinig brandstof hadden. Terreurgroep IS heeft Koerdische strijders in januari aangevallen met gifgas, zegt de regionale Koerdische overheid. IS had een vrachtwagen volgeladen met cilinders vol chloorgas, zeggen de Koerden. De vrachtwagen werd tijdens gevechten met Peshmerga-strijders tot ontploffing gebracht. De Koerden lieten kleding en aarde onderzoeken in een laboratorium... en daar werden gloordeeltjes gevonden, zeggen ze. De politie heeft gisteravond twaalf mensen aangehouden... bij invallen in twee koffiehuizen in Amsterdam-Oost. Justitie vermoedde dat er illegaal gegokt werd. Bij de eerste inval ging een arrestatieteam naar binnen... omdat sommige bezoekers mogelijk vuurwapens hadden. De gemeente Amsterdam moet nu beslissen of de koffiehuizen moeten sluiten. Het weer, lokaal wat motregen...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 we maken in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjacktafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. GGFM met nu de Euro Breakdown. Terug bij het tweede uur van de Eurobreakdown Breakdown hier op en Zandvoort. Tweede week voor Kelly Clarks en dat in de lijst staat met Heartbeat Song op nummer 20. En wij gaan door met nummer 15 snel. Prachtige Kygo Firestone. Straks hoor een update van de platen die we hebben gehad en hebben overgeslagen. Maar eerst heerlijk luisteren naar Kygo samen met Conrad Firestone op 15. As Kaigo met Firestone. plaat heeft hij niet alleen gemaakt, heeft hij heeft samen met uh, Conrad gedaan. En in de Nederlandse top 40 staat hij op het moment op de vierde plaats. Maar hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. Dus alle hitlijsten van heel Europa bij elkaar gegooid. Komen we uit op een 15e plek voor uh, Kaigo. En dat was wel een hele grote stap hè, van 20 naar 15. Maar ja, het zij zo, daar doe je niks aan. Hoort er ook over toe bij, hè? Oh, het schot hier op rut. Nou ja, het is vrijdag de dertiende. Laat even weten um, wat er allemaal gebeurd is al voor jou op vrijdag de dertiende. Ik denk als ik een uh, damhert ben uh, hier in de duinen... en ik loop in het dorp, dan denk uh, ik wanneer dat ik af wordt geschoten. Dus uh, ik denk dat die herten niet uh, in het dorp komen vandaag. Maar ja, mocht het wel zo zijn, hè, het zei zo... Even een kleine update voor je welke platen we hebben gehad van 30 naar 20. En dat doen we met een Lijsje. lijstje, zonder Sander Blijf je naam verkeerd zeggen was Tom van de dit in de matken. Sander, take it away boy! Nou, op 30 hebben we Giovanni Mo. Giovanimo, Jeff Hurt. Op 29 hebben we Last Weekend Frequencies. Van met Are You With Me? Op 28 hebben we Aaron Chupa met I'm Albert Rauch. Op 27 hebben we Maroon 5 met Sugar. Op 26 hebben we Sasha met Good Days. Op 25, nieuw binnengekomen deze week... Baker Mat met Teach Me. Op 24, David Guetta featuring Sam Martin met Dangerous. Op 23, Ariana Grande met One Less Time. Ook nieuw binnengekomen deze week. Op 22, Volk Stevenson met Sweet. Zo je op 21 hebben we Z featuring Selena Gomez met I Want You To Know. Dat is meteen de snelste stijging van deze week. Daar was ik vorige uur vergeten bij te zeggen. Met maar liefst de e plaatsen geklommen. En op 20, vorige week op 23, Kelly Clarkson met Heartbeat Song. Op 19, Maroon 5 met Animals. Op 18, Sia featuring The Weeknd en Diplom Elastic Heart. Op 17, Strong My featuring Lord Pusha T. En Cutie. Ik kan niet alles een... letterlijk lezen wat erop staat. Het is geproduceerd alleen door dus Stroma. Het is uh, gezongen door Lord, Push it in Cutie. Met Melton. Op 16 Emma Louise met Jungle. Op 15 Keiko met Firestone. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 14 vinden we Megan Trainer met Your Lips Are Moving. Die bewegen wel. Niet lekker. Nee, dat moet je er inderdaad niet mee doen. Dat klopt. Megan trainer op nummer 14 deze week. Hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. Ondertussen 16 minuten over 4. En we gaan nog vast uh, kijken naar... Ja, waar gaan we vast kijken? We gaan nog niet kijken naar Omi, mijn Leader. We laten Sander nog even gespaard op dit moment. Ja. Echt waar? Nou ja, de enige echte, de enige echte. Voor Nederland dan, hè? De ja, die presenteert het, ja. ja. waar? Ja, maar dan luister je niet naar, hoor. Echt niet? Nee. Het zou een beetje rommelig zijn, daar als je luistert. Ik voel dat er denk ik een 5 8 verdraaide verdraag of zo. maar ja, het maakt het uit. Blijf een mooi zingen van onze collega's. ...van het landelijke commerciële radiostation. En die hebben in handen de enige echte Nederlandse top 40. De lijst van week 11, vrijdag de 13e. Op nummer 40 vinden we daar Cool Kids van Echo Smit, Shout-up van Walk the Moon op 39. En Sam Smith aan naar The Only One op 38. Bakemat is daar ook op terug te vinden met Teach Me op 37. Dothan met zijn nieuwe single met Hungry op 34. Ik ben benieuwd wat hij in Europa gaat doen de komende weken. Fox Stevensen staat er nog in. Nog steeds in met Sweets op 32. Ariana Grande samen met The Weeknd met Love Me Harder staat op 30 daar. en Till It Hurts van Yellow Claw op 28. Taylor Swift met een uh, nieuwe uh, jingle, nou. single op 27 met Staal. Intoxicated van uh, Martin Solveig op 26. Nou, we skippen er even snel doorheen. We gaan naar de nummer 15 toe. Dat is Calvin Harris samen met Ellie Goulding op, uh, met de nummer outside. En One Last Time van Ariane Grande op 14. Abdaan Pang van Mark Branson en Bruno Mars vinden op de negende plek terug. King van Years and Years. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown, maar die staat al een tijdje in het Nederlandse top 40... en maar liefst op de zesde plek. Lost Frequencies met Are You With Me op de vijfde positie. En Kygo featuring Conrad met Firestone op de vierde. Prachtige nummer van uh, Rihanna en Kanye West met Paul McCartney. voor 5 Seconds op de derde positie. Tweede positie in de Nederlandse top 40 is uh, Ellie Goulding met uh, Love Me Like You Do. Ja, en hoe kan het ook anders, hè? Op nummer 1 vinden wij niemand minder dan... Ja, Omi met a Cheerleader. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan door met nummer 13. All a We zijn all our shadows, I've the night. de jaren 6 We face face our our the We zijn we zijn we zijn When you get older, you're Het of nummer 13 deze week in de Hero Breakdown. Deze lente vrijdag de 13e. Zo direct naar de volgende plaat. Naar over twee platen dan vooruit. Gaat Sander, uh, Omi met cheerleaders voor je uitpluizen. Wat betekent dat nummer nou? Maar eerst gaan we luisteren naar Alessa met Heroes. zijn de beste plekken voor Alesso. Ja, hey de bel. Waar gaat het over? Oh, volgens mij over Charlie XGX. Nummer 10. Met Break the Rule. Zeven weken in de lijst. één plaatsje opgestegen. Electric lights. Blow my mind. But I feel alright. I never stop, it's how we ride. Coming up until we die. overgaan naar uh, Sander. Maar die zit in Studio 22. Zit in de redactieruimte nog uh, zijn plaat uit te pluizen. Ah goed, dat moet ook over toe gebeuren. Gaan eigenlijk gewoon kijken wat er allemaal in het uh, roddelsecret uh, is gebeurd. Wat ik zei net al, Katie Perry die, uh, eet patat op de wallen. De pop zegt na de concert in de zeer groot dome. Trek in een witte hap en is patat geneten. Ze heeft het patatje zelf besteld en zelf betaald. was net de klant vertelt de manager van de snackbar. Nadat de wereldberoemde uh, artiesten op Instagram een foto van haar bezoek aan de snackbar posten... stonden al gauw de eerste fans daar op de stoep om net als hun uh, heldin... met de vette hap uh, op de foto te gaan. Het <laughs> moet niet gekker worden. Hé? Yeah. Nou ja, zo wordt het uh, verraten in die uh, wereld. Um, Kanye West. Er is heel wat te doen om uh, Kanye West op het moment... Maar hij uh, is ook uh, idolaat van zijn vrouw Kim Kardashian. Zo horen wij dat uh, op zijn nieuwe nummer Awesome. Awesome dat uh, deze week naar buiten is gebracht. Zou afkomstig zijn van een gestolen laptop. Een onbekend persoon neemt de laptop in handen te, uh, schijnt de laptop in handen te hebben. Met daarop uh, nieuw materiaal van een rapper. je zou de laptop in uh, Parijs zijn kwijtgeraakt. En nu wordt er uh, alles aangedaan om hem terug te krijgen. Nou, er zijn zelfs uh, detectives ingeschakeld. Alles om te voorkomen dat er meer uh, nummers van Kanye West gaan lekken. En we uh, willen een stukje van het nummer horen? Ah, yes, nou ja, we dat. Een klein stukje dan, hè? Kijken. Ja, meer krijg je niet te horen. Ik vond het voldoende. Zoek hem gewoon even op Kanye West met uh, Awesome. Ik vind het niet zo'n uh, Awesome plaat uh, persoonlijk, hè? maar die uh, ben ik. En ondertussen is uh... Sander aan uh, geschroven. En die weet alles over uh, Omi. Oh oui, denk ik zomaar. Ja, ik heb even, nog even over Joeke. Ja, dat, dat had ik al door. Want ja, mijn laptop. Uh, ja, uit. je laptop doet er niet meer. Het is vrijdag de 13e en dus zijn laptop is gewoon aan de kloten. Heerlijk is dat. Ja. Nou, hij kwam ook even binnen vandaag in de studio met zo'n lang gezicht. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij had het gewoon niet goed. Ja, hoe gaat het met je? Ja, uh, kut. <laughs> wat is er dan? Ik denk, nou ja, blas van zijn kleine teen of een ontstoken piemel uit. Nee hoor, zijn laptop is gecrashed. Zes maanden uit eh, en krijg je dat. Windows, lang leven Windows. Maar goed, Omi, je ging hier even in de redactieruimte nog even op zoek naar hem. Ja, het is een Jamaikaan geboren in 1986, dat weet ik wel. Zijn eerste hit is Cheerleader. Die heeft hij in 2012 uh, als eerste gemaakt. Maar in 2014 werd hij pas uh, bekend in de Spelix Jean remix. Zover kom ik, maar hey, dat nummer verder... Nou, uh, de officiële naam van Omi, dat is Omar Samuel Pesley. Ja. Hij werd ontdekt door uh, Clifton Dillon. Klopt. Die al eerder successen boekte met uh, Jabba. Ja. En, uh, maar waar gaat het nu maar over? Nou, ik heb uh, de Engelse tekst en de Nederlandse tekst heb ik ook even bij me liggen. Ja. En uh, als ik zo een beetje kijk van uh, qua tekst. Mm -hmm. Dan ga je wel een beetje denken van... Ga je wel een beetje denken van... Ja. Als je hem goed leest... Is hij wel een beetje sexistisch. Ah ja. Sexistisch, sexistisch. Ja. is sexistisch. Hoezo is hij sexistisch? Nou, als je uh, bijvoorbeeld dit stukje erbij pakt. pakt ja. Van, uh, she walks like a model. She grants my wishes. Mm -hmm. She like a genius in a battle. Yeah, yeah. Als je dat erbij gaat pakken... Ze loopt als een model, ze vervult mijn wensen als een geest in een fles. Want ik ben een tovenaar der liefde en ik heb een magische staf. Ja. ze zeggen, heb je me nodig? Vind je me knap? Wil je me bedriegen? Ja, ik denk meer dat het gaat over een, een, een verlaten liefde. Uh, zijn ex, waar hij echt helemaal verliefd op was. Uh, waarvan ze echt jaren bij elkaar zijn. Dus ze zijn uit elkaar. Uh, zij heeft hem bedrogen en hij heeft een andere chick gevonden. Gewoon even voor tussendoor. Dat is dan die cheerleader. En uh, daarmee loopt hij haar gewoon jaloers te maken. Dat denk ik. Ja, en ik kijk even verder ondertussen. Ja. Dan zie ik in het Nederlands zie ik daar ook staan van... Zij geeft mij liefde en affectie. Mm -hmm. Liefde, de dementie. Jij bent de enige meid van mij. Ik heb geen volgende nodig. Mama houdt ook nog van je en zij denkt dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ja. Maar dan zou ik ook een beetje denken van... Goh, gaat het misschien over zijn zusje gaan? Want hij zegt, mama houdt ook nog van je, en zij denkt dat ik... Ja, maar dan gaat het niet over zijn magische staf, waar ze overheen moeten drijven. Dat lijkt me een beetje rommelig worden. Ja. Want ik had... ja de, haar moeder misschien, die had ook nog, ik weet het ook niet. Ja. Of zijn mama, hè. Ja, ik had het... een heel mooi stukje gevonden, en dat heb ik op mijn gekwetste laptop staan. Ja, dan schiet ik daar nou weer je op. Ja, ik zorg gewoon dat ik volgende week gewoon even drie laptops heb. Ja, minimaal. En uh, alles op de usb steek, en... Uh... heb je geen, uh, ik heb gewoon alles op de cloud staan, hoor. Ja, ik heb Dropbox, maar ik kan mijn Dropbox niet meer in. Oh, waarom niet? Ik ben mijn wachtwoord gegeven. Waarom? Ja, niet op het spuit. jongen, jongen, jongen. wat schieten we daar nou weer mee op, zander? Maar ik zorg gewoon dat ik volgende week nog ietsjes informatie, informatie heb over Omi en een ander liedje. Ja, ik denk dat we het wel uh, aardig uh, hebben uitgefluisterd, oh, Omi. Het gaat over liefde, affectie, over uh, seks, inderdaad. Uh, dat is een hele grote rol uh, in het verhaal. En um, ja. Ja, over bedriegen, liefde, cheaten. Waar gaat eigenlijk alle nummers uh, over van tegenwoordig, Het ja. gaat allemaal uh, over dat soort uh, ongein. Maar ja, dat hoort erbij. Hé hey Sander, dankjewel voor Omi. Volgende week een andere. Ja. Weet je al wel welk het wordt? Nee, dat ga ik nog even kijken. Goed zo. net uit de Sanderse mond dus. Helemaal uitgekluisd. Gaat het nou over zijn ex? Gaat het nou over zijn huidige vriendin of over zijn zusje? Dat is de grote vraag. Ik denk dat wij er wel duidelijk uit zijn, maar... weet uh, jij het nog beter? Laat dan even een bericht achter op uh, facebook.com slash eurobreakdown. Horen we graag uh, jouw reactie erover. Dit was uh, Becky G met Kenstap Dancing op nummer 7. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met nummer 6 met James B. Met Hold Back the River. Try to... naar de zesde plek. In de zevende week dat deze plaat erin staat. Holt Back the River van James B. Ja, ik zal een kleine resume meegeven. Ik denk, ik zal Sander een beetje ontluchten. Want, eh... Uh, hoe kom ik aan die woorden vandaag? <laughs> Echt maar Ontzien, dat woord zo'n Die uh, heeft te voldoende gepraat. Uh, op 15 hadden we Kygo met Firestone. En waren we ongeveer wel gebleven. Uh, 14 Mega Trainer, your lips are moving. 13 Avicii uh, met The Night. 13 weken lang uh, staat Jesse J met Masterpiece erin op de 12e plek. Alesso featuring Tavlo met Heroes op de 11e plek. En Charlie XCX met Break the Rule op de 10e plek. Negende positie is voor Rihanna en Kanye West... met het mooie gitaarspel van Paul McCartney met 4, 5 seconds. Ben Joy met Riptide, 11 weken in de lijst, nu op nummer 8. Hoogste positie uh, was nummer 5 en dat was vorige week... Op nummer 7, Bigger G, Can't Stop Dancing. En je hoorde net op nummer 6, James Bay met Hold Back the River. Zeven weken lang in de lijst. Op nummer 5 eh, vinden we onze nummer 3 van vorige week. Mark Ronson, featuring Bruno Mars met Updown Punk. 17 weken alweer in de lijst. Maar helaas twee plaatsen gezakt. En dat betekent, ja, voor de oplettende luisteraar... dat wij een nieuwe top 3 hebben deze week. Hoe die van vorige week eruit ziet, even klein kleine fris cursus, hoor je naar de volgende plaat. Maar eerst gaan we luisteren naar de vierde plek. En die is van Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Vorige week nog op de achtste plek, vier plaatsen gestegen dus. Meteen de vierde plek ook de hoogste positie. En drie weken staat ze pas in de lijst. Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Hier we zien we met de Euro Breakdown. Zag de top drie de vorige week ook er weer uit. Ze het begin van het uur gemist... of het begin van de uitzending het gemist heb. Hier komt hij nog een keertje. Girls, halleluja... Maar wel origineel. Ja, op drie was dat dus. Vorige week Mark Ronson samen met Bruno Mars. Ze staan nu op de vijfde plek. Tweede positie Smit met Cool Kids. En op één Omi met Cheerleader. Maar deze week staat op nummer drie deze plaat David Quetta samen met Emily Sunday. What I did for love. Talking loud, talking crazy. This is true. Uit zijn vingers. En met dit nummer dus ook. David Quetta samen met Emily Sende. What I did for love. Derde plek deze week in de Euro Breakdown. Na drie weken tijd alweer. Vorige week op vier. En dit is nummer twee. Vijftien weken ze erin. Ekka Smith met Cool Kids. Vorige week ook op de tweede plek. En de eerste positie hebben ze ook een keer gezien. Deze week dus. De vijftiende week dat ze erin staan. Op nummer twee. Ekka Smith met Cool Kids.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 ...die echt maar één hit hebben uitgebracht gedaan, hoorde er nooit meer wat van. echt dat er uh, meer platen uh, uit de vingers komen van deze familie. Deze zus met de broers. Nummer 2 dus in handen van uh... Echo Smit met Poor En dan zal je niet verbazen wie er op uh, nummer 1 staat. Mij in ieder geval niet. We hebben het er net uit over gehad. Onze Jama Khan in de Felix John remix... Dan heb ik het over Omi met Cheerleader op nummer 1 deze week in de New York Breakdown op vrijdag de 13e. nummer 1 dus uh, deze week Omi met Cheerleader de hit die al uh, veel eerder had gemaakt maar uh, dankzij de Felix show deze remix uh, echt een hit is geworden in heel...